Geboren in 1928 en opgegroeid in een NSB-gezin in IJmuiden. Op een keurschool werd hij opgeleid voor een topfunctie in het Groot-Duitse Rijk. Hij adoreerde Hitler. Tot de bevrijding van Nederland toen vielen de schellen langzaam van zijn ogen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is nog eens een uh, introductie. Um, we gaan straks uh, uh, natuurlijk uitgebreid uh, doorpraten over uw verleden en hoe u dat heeft verwerkt. Maar eerst wil ik uh, over iets heel anders uh, met u praten. En dat is: morgen is het koninginnendag. Kunt u zich nog uw eerste koninginnendag herinneren? Ja, dat kan ik wel. Ja, uh, dat was in, uh, in het park Velsenbeek. Velsen, in de buurt van de Muiden IJmuiden. En daar kwamen alle scholen bij elkaar. En er was een, een dirigent die wij niet kenden, maar die zich wel kende. En die uh, liet ons allerlei vaderlandse liederen zingen. Ik, weet dat het, uh, ik herinner me dat het snik heet was... en dat ik op die dag voor het eerst flauw viel... Door de warmte. Door de warmte. Dat was in ja. augustus was het uh, destijds, toch? 31 ja. augustus, ja. augustus, ja. En um, um, was het toen ook zo'n volksfeest uh, als wat het nu is? Oh, nee, hoor. nee. Ik, uh, er waren wel festiviteiten. Meestal was er ook kermis of iets van in uit, Maar niet dat massale van nu natuurlijk. Nee. Um, en, en, en, was het koningshuis belangrijk in uw gezin? In ons gezin, zeg ja. ja. Vreest God eert den koning. Uh, was uh, een slagzin van de NSB. Maar dat werd ook bij ons thuis niet dagelijks uitgesproken. Maar ik weet dat dat een uitgangspunt was. Maar we waren zeer koningsgezind, ja. En wat werd er toen verteld toen uh, de koninklijke familie... Uh, aan het begin van de oorlog uh, naar het buitenland vluchtte? Uh, dat was, uh, ik meen, de eerste Pinksterdag. Uh, en, uh, iedereen in mijn omgeving was zeer, zeer teleurgesteld... dat, zij, dat de koningin verdwenen was. En ik meen, maar dat is langzaam te niet meer na te gaan... dat ze zelfs via IJmuiden is vertrokken. Want wij zagen op een bepaald moment uh, geblendeerde auto's... wat niet zo gebruikelijk was in die tijd... langsrijden door de hoofdstraat waar ik woonde... en die reden richting Haven... Daarvan werd vermoed dat vermoed dat de koningin erin zat, ja. ook dan... omdat het er drie of vier achter elkaar waren. Oké, okay, dan zou ze dus niet vanuit Zeeland vertrokken zijn, zoals velen veronderstellen, of nee, zeggen? Ik weet het ook niet. Um, u bent uh, 84 jaar, u ja. bent heel vaak over dit onderwerp geïnterviewd, over uw verleden en hoe u daarmee om bent gegaan. Ja. Waarom wil een weldenkende 84-jarige man nog op zondagochtend zo vroeg zijn bed uitkomen om hier zijn verhaal te vertellen? Nou, ten eerste omdat ik ervoor gevraagd werd. Maar heeft u gerecht? Ja. En uh, of schoon ons op het gebied van acceptatie van kinderen van NSB'ers een heleboel gebeurd is, dus zijn er toch altijd nog wel dingen waarvan je zegt: hé, dat zou ik wel recht kunnen zetten of dat zou ik onder de aandacht willen brengen. Dus dat is de reden waarom ik uh, hier uh, verschenen ben. Ook omdat het uh, voor mij naast de deur was. Ik woon hier twee verder. Ah, nou, u bent van harte welkom. Dank u. Dank en we gaan u. straks ja. uitgebreid over ja. dat NSB verleden uh, met u praten. <middels> you don't. Oh.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 You know, some people, that just won't understand, or just won't understand what he says. Thank you for your message, but I don't understand, or just won't understand what he says. Toen was hij al afgelopen. Messages was dat van Xavier Rudd. Ik spreek mm -hmm. die voornaam vast niet goed uit, maar zo staat het hier. U luistert naar Dit is de Zondag en Dick Woudenberg is mijn gast van morgen. Zijn ouders waren prominente NSB'ers... en pas na de oorlog kreeg hij in de gaten wat die nazi's hadden uitgespookt. Nogmaals, goedemorgen, meneer Woudenberg. Goedemorgen. U kwam uit een NSB-gezin. Wie ja. waren uw vader en moeder? Mijn vader en moeder waren uh, middenstanders... Ze waren beide eh, boerzoon en boerendochter. Wie en hun ouders waren, zoals het gebruik wel meer voorkwam, aan het eind van de 19e eeuw van het platteland naar de stad getrokken. En het merkwaardige was dat mijn grootvader van vaderszijde Woudenberg, midden in de jodenbuurt een boerderij had, bijna niet voor te stellen. Die had daar een pand gehuurd of gekocht, onder in dat pand, in die hele smalle straat die nu niet meer bestaat, uh, had hij, uh, ik meen, dertien koeien staan. En uh, zomers, aan het begin van de zomer... werden die op een uh, platboomvaartuig gelegd... en naar, uh, de, naar de Haarlemmermeer gereden of naar een andere plek... waar een, uh, een, een weiland was gepacht. En aan het eind van de zomer kwamen die weer terug... En die koeien stonden daar in de stal. Het maakte deel uit van het straatleven bijna. En iedereen was daar uh, min of meer bij betrokken. Want die koeien moesten natuurlijk gemolken worden. Het was een gezin van uh, eerst veertien, later tien kinderen. Want in die tijd stierf er nog wel eens een kind. En alle zonen moesten meehelpen bij die melkerij. En merkwaardig, ik, mij is ook wel verteld dat de joden daar kwamen. Die daar uh, eigenlijk allemaal woonden. Het gezin van mijn grootvader als christengezin was een opvallende uitzondering. En die kwamen daar met hun aardappelschillen. En voor uh, één cent of anderhalve cent per zoveel uh, gewicht werden die dan ingekocht. Hoe komt de, de zoon van een boer die tussen joden woont... <laughs> Bij de NSB terecht aan. Te ja, dat is natuurlijk een lange weg. Uh, maar ook wel weer na te gaan, omdat het ook wel een beetje in het algemene beeld past. Uh, ik zei wel, er waren tien kinderen, negen jongens en, uh, en één meisje. En ofschoon dat dan ook weer achter, uh, ook voor kleinzonen van boeren. Nee, dat waren zonen van boeren. En uh, uh, weliswaar stadsmensen, maar toch zeer betrokken bij het boerenleven bijna geen opleiding kregen... waren ze allemaal zeer betrokken bij het maatschappelijk gebeuren. En uh, ik, mijn vader vertelde mij, dat heb ik ook later in zijn biografie wel gelezen... dat er altijd discussies waren over hoe de maatschappij ingericht moest worden. En... Uh, Sommigen hebben daar ook succes in gehad, bekend uit dat gezin. is een oudere broer van mijn vader, Kees Woudenberg... die al vrij jong hoofd van een meubelmakervakbond werd. Later zelfs als toch redelijk niet ontwikkelde man... Uh, uh, hoe heet dat, wereldvoorzitter? Ja, dat heet wereldvoorzitter... En, uh, hoe hij dat gedaan heeft, terwijl hij waarschijnlijk slecht of geen Engels sprak. Mm -hmm. Maar het is uh, wel gebeurd. En die werd al vrij jong voor de, Eerst, voor de Tweede Wereldoorlog... Uh, lid van de Eerste Kamer, later van de Eerste Kamer. Maar hoe kwam uw vader bij die NSB terecht? Nou ja, in, in, in dat klimaat van iets maatschappelijks willen betekenen... Uh, dan kun je uh, vele keuzes maken. Hij ja, kwam tot de... ja, het is niet een toevalligheid. Het is, een, uh, het is absoluut een heel bewuste keus geweest. Hij heeft een tijdje met zijn broer Kees... Um, is hij mee opgetrokken. Uh, heeft uh, het even ook in religieuze zin geprobeerd... maar het heeft toen toch duidelijk, zeer bewust gekozen voor deze NSB... die uh, in 31, eind 31 werd opgericht en uh, een dik jaar later was hij daar lid van. Ja. En voelde zich daar ook thuis, is daar heel snel uh, op Ja, want hij, hij heeft ook in de Tweede Kamer gezeten, meen ik? Uh, hij is in 37 in de Tweede Kamer gekozen en heeft daar uiteraard tot 1940 ingezeten. En um, um, uh, hoe... Leeft zo'n gedachtegoed in een gezin? Merk je daar in het dagelijks leven wat Oh, dagelijks. Dagelijks. Want uh, uh, dat was in de dertiger jaren. Uh, het was grote armoede en ik, ik voelde dat ook op mij heen. Het was een vissersdorp. Mijn. Mijn vader was uh, directeur van een uh, internationale zeevishandel. Dus uh, wij waren weliswaar niet rijk, maar beslist ook niet arm. En ik voelde in mijn klas de, de armoede om mij heen. Uh, ik ben even de vraag kwijt hoe, hoe Hoe het gedachtegoed oh, van ja. NSB in het ja, gezin leeft. Dus dat, maar uh, uh, er werd... Uh, uh, thuis heel veel over gesproken. Er kwamen mensen over de vloer... die uh, met mijn vader... vergaderingen voorbereidden. Uh, mijn moeder was erbij betrokken. Mijn zusje... Uh, iets meer dan tien jaar oud... en ik werd, uh, kwam in de jeugdsturm terecht. En had daar ook een, een leidende functie. Uh, alleen mijn broer... die trok zich van de alles geen klap aan. Was een, een... in die tijd uh, vrij bekende voetballer. Heel sportieve jongen. En die... Uh, uh, had eigenlijk. Uh, uh, nou, die had er niks mee te maken. En kon er af en toe wel een tikje smalend over doen. Maar de rest was uitermate enthousiast. Uh, ja, en dat uitte zich bijna de, de hele dag. Dat uitte zich bij verkiezingen. En zoals ik u zei, bij die, uh, dat er mensen kwamen. Er werden vergaderingen voorbereid. Er werden ook uh, liederen ingestudeerd. Moest er moest weer een nieuw strijdlied komen. En, uh, en ik aan tafel de jongste die overigens met zijn eigenwijze neus bij zat... mijn broer en zuster waren al lang vertrokken... Uh, zong ijverig mee en dan werd er nog wat aan de tekst gesleuteld. En uh, iemand was er wel die op de piano kon spelen. En dan, uh, ik herinner me een paar keer dat dat gebeurd is. Had, en, u, had, had u toen al door, of, of was het toen al zo dat... Uh, dat u anders was dan anderen? Ja, dat was in de eerste klas. Ik ben 34 op de lagere school gekomen, uiteraard als zesjarige. En toen was dat niet zo merkbaar. <coughs> er werd wel eens wat over gemompeld, maar uh, toen voelde ik dat niet. Maar ik voelde het wel na uh, 1937, toen mijn vader in de Tweede Kamer kwam... En eh, toen werd ik er ook wel op aangesproken. En wat doen eh, acht, negenjarige jongetjes die, die zeggen wat ze thuis horen? Dus dat was meestal niet erg bewonderend. Dus er werd ook wat gescholden en uh, smalend over gedaan. Maar het was ook een kleine gemeenschap en ik kende iedereen wel goed. Dus dat nam je een beetje in de wandeling mee. Maar na het feit, nadat hij in de Tweede Kamer was, was dat toch, uh, kwam er duidelijker een tweedeling. En dan voelde ik me toch wel eens alleen staan. Um, u. Maar er waren niet zoveel andere kinderen die, uh, die ook uh, NSB-ouders hadden? Ik herinner mij eigenlijk, in mijn schoolklas, lager school... was ik het, het enige NSB-kind in mijn klas. En de, als er nog een ander was, dan spanden wij niet samen... en, en uh, we waren niet een groepje apart. Oké. Okay. Nee. Dan breekt die oorlog uit. Ja. Wordt Nederland bezet. Um, dat kan ik, me, ik kan me voorstellen dat dat een hele grote verandering teweegbrengt. Uh, intense teweeg verandering, intens ja. Ja. In welk opzicht merkte u dat meteen? Uh, uh, op de oorlogsdag, wij wisten nog niet eens dat het oorlog was... Uh, werden wij vroeg uit ons bed gebeld. En mijn vader werd ja, letterlijk van zijn bed gelicht. En uh, werd door de commissaris van politie, die wij overigens kenden. Dus dat ging eigenlijk heel, heel... Meneer Woudenberg, helaas, ik moet u komen halen. Het was geen uh, uit het huis sleuren. Uh, mijn vader werd gearresteerd en die heeft dan die vijf dagen ergens in het gevangen doorgebracht. Uh, het was wel spectaculair, want er was een groep soldaten bij, om een of andere reden. Mijn vader moest alleen de deur uitlopen in een auto plaatsnemen. En daar was ze enig in waarschijnlijk. Het was echt geen, uh, geen transport, heel vriendelijk nog. En die soldaten, die... Uh, uh, ja, volgens mij beschermden ze het huis. En mijn zus had een andere mening. Er stond een soort stengun, ik kon dat toen nog niet zo goed... die volgens mij gericht was op de menigte... dat die niet zouden opdringen en ons beslissing zouden nemen. En volgens mijn zus stond het op ons huis gericht. Maar dan denk ik, mijn zus is een meisje... die wist niet hoe een weer in elkaar zat. Ehm... <lacht> um, um. En dat heeft maar vijf dagen geduurd. Dat heeft vijf dagen geduurd, ja. En vervolgens zat de familie Woudenberg aan de andere kant van de macht, zeg maar. Ja, voordat je het merkte, werd je daar ook ingedrukt. Ook omdat mijn vader al vrij snel functies kreeg. En, uh, uh, en uh, vrij snel kwam de, werd die tweedeling ook weer. Ik herinner me wel de dag dat hij terugkwam. Dat was dan 15 mei. Dat de hele straat, uh, hele dorps... Uh, zijn blijheid toonde en zeiden, god meneer Warnberg, wat fijn dat u weer terugbrengt. Dus toen kwam er nog geen landverrader de straat in. Die werd redelijk hard door de buur ontvangen. En dat kunt u, kunt u zich nog herinneren? Oh, dat herinner ik mij heel goed, ja. Want het... Uh, hij werd niet thuis ontvangen, maar mijn moeder was al in haar vreugde de straat opgelopen. Dus de, de hereniging en het uh, begroeten, dat vond midden op straat tussen alle buurtbewoners plaats, die daar ook uh, mee eens waren, heb ik uh, meen ik te voelen. Um, op een gegeven moment, hè, u was twaalf toen de oorlog uitbrak. Ja, praktisch. Ja. Um, uh, op een gegeven moment is besloten om de, de, de, de kleine um, dik. Naar een Rijksschule te sturen. Ja. ja. Dat was omdat de vriendelijkheid inmiddels wat was afgekoeld. Ja, het was uh, werkelijk veel grimmiger geworden. En uh, ik uh, kwam toen op de middelbare school terecht. Uh, als uh, begrip kende je toen niet als brugklasser, maar de, uh, de hogere klasser, dus zelfs vijfde klassers die al voorrijders stammen. Uh, zaten die lieten duidelijk blijken dat ik de zoon was van een NSB'er. Het woord landverrader kwam toen nog niet, maar het was wel NSB'er. Meestal met een adjectief ervoor, vuile NSB'er. Oh. En... Uh... Dat was toch zodanig dat er ook wel eens handgemeen ontstond. Uh, meestal werd ik dan, uh, meestal, zo vaak is het ook niet voorgekomen, maar niet door één jongen opgewacht, maar drie. Omdat uh, dat meer moed geeft als je met z'n drie bent tegenover één. En uh, dat uh, bracht mij er toch toe dat ik met grote tegenzin naar school ging. Dus op het laatste moment binnenglipte en zodra de bel ging, uh, naar huis rende. Snapte u het eigenlijk? Snapte u eigenlijk waarom ze boos waren? Wel, ze... ja, het was natuurlijk niet mystiek. Mijn vader was uh, uh, een, uh, iemand die met de Duitsers werkte... terwijl uh, van iedereen verwacht werd dat hij tegen, tegen de die Duitsers, Duitsers waren. waren. En wat vond u, kunt u zich herinneren, of vond, vond u er zelf toen iets van? Ja, ik vond er wel iets van, want ik, ik was uh, redelijk uh, in de geest thuis opgevoed. En we waren van... Uh, <coughs> Ja, dus ik was Duits-vriendelijk, duits vriendelijk Deutsch uh, opgevoed en uh, dacht zoals mijn ouders dachten. En dat kwam nog niet. Het was niet eens een politieke zaak, maar uh, ook wel. Uh, maar mijn vader uh, reisde voor de oorlog veel voor zijn bedrijf, en uh, hoofdzaken naar Duitsland. Dus het was al ook. Laten we zeggen, economisch, al een beetje op Duitsland gezet, mm -hmm. Maar in die oorlogstagen, uh, dat ik op de middelbare school kwam... toen was dat een, uh, ja, ik heb er het woord grimmig voor. Het was uh, heel onbehagelijk. Dan komt u terecht op een, op een <hijng> zoals ik al zei, op een Rijksschule. Dat, ja. uh, dat is een instituut waar, uh, uh, waar jonge uh, mannen worden uh, gedrild... Zou ik bijna zeggen. voor een topfunctie in dat uh, groot Duitse Rijk. Ja, ja zo een Rijksschule, zo werd het in Nederland genoemd. omdat de officiële naam wat, uh, wat tegenstand zou oproepen. Het was eigenlijk een, een, een nationaal-politische erziehungsaanstalt. Dus een, nat een nationaal-politiek opvoedingsinstituut. waar een vrij strenge keuring kwam. En de. ...die jonge kinderen inderdaad opgeleid, opgeleid werden... ...voor uh, hogere functies in het, uh, in het komende Duitse Rijk... ...wat wij dan ook als Nederlanders het Groot-Germaanse Rijk noemden. Als ik het nu uitspreek, dan denk ik, god, dat ging over een operette. En dan is het nog speelt, maar het is natuurlijk ook een heel dreigend woord geworden. Maar uh, ik geloofde dat toen even... ...en op die reisschule... Uh, uh, uh, werden wij in die geest opgevoed. Er waren van die school niet zoveel. Er waren er een kleine dertig in het hele uh, Rijk. In het hele Duitse Rijk. En uh, de Rauschule was, denk ik, de eerste... die ook buiten Duitsland uh, bestond. Die school was in... Valkenburg, Limburg gevoeld. Maar de school was eigenlijk een onderdeel van de grote moederschool, de uh, NPEA, Nationaal Politische Erzieningsaanstalt, Bensberg, lag er redelijk dichtbij bij Keulen. Dus leraren werden uitgewisseld. En uh, uh, mijn klas heeft ook uh, een heel zomersemester... op die Duitse school bij Keulen gezeten. Uh, uh, waar ik een hele officieel echt een uh, goed marcherende school... Ja. die al van 34 af bestond, maar heb daar behalve wiskunde en, uh, en biologie? Um, dat, dat zijn vakken die op zo'n school worden gegeven? En daarnaast? Uh, ja, het heette een uh, humanistisch gymnasium. Het was een gymnasium. Na Duitse zeden begon je daar op je elfde mee. Maar waar, waar zat hem dat na, nationaal-politische in? Uh, dat zat hem niet in duidelijke uren van... nu gaan we nationaal Socialistische uh, lessen krijgen. Ah. Het was door alles een beetje verweven. En natuurlijk uh, vooral in de vakken die zich daarvoor leenden... bij uitstek geschiedenis. En ik herinner me wel geschiedenis... die duidelijke uh, nationaal-socialistische strekking hadden. Uh, bij uh, de taalvakken, vooral bij Duits, kwam het uh, altijd aan de orde. Nou, altijd niet, maar speels aan de orde. En ik heb in een ander vroeger gezegd, het ging eigenlijk heel geleidelijk... dat die, die beïnvloeding van het nationaal socialisme... iedere dag een druppel van het vergif, zoals uh, je ook een infuus zou kunnen krijgen. En, en, uh, en centraal in dat alles was de... de uh figuur Adolf Hitler en zijn geweldigheid. Jawel, daar was geen twijfel aan. Die werd uh, zozeer, overal in Duitsland waarschijnlijk... Ik heb het in die tijd niet anders meegemaakt. Ik heb niet veel tegenstemmen ooit gehoord, pas later. Maar in, uh, in die tijd werd die man uh, bijzonder geadoreerd. En ook door mij. Uh, Wat stelt, hoe, hoe stelde u zich die man voor? Uitermate vriendelijk, uitermate vriendelijk en een kindervriend. Wij kenden ook foto's dat hij, uh, zoals dat soort mensen het ook gaarne doen, kinderen over de bolstruk, als een dierenvriend. Hij uh, werd ons voorgesteld. Uh, je zag altijd foto's met een grote wolfshond, waar uh, die hem dan uh, adorerend aankeek, net zoals wij ongeveer. <tus> dus als een uitermate vriendelijke man, die uh, behalve dat had hij ongetwijfeld een uitermate sterk charisma had op ons en op mij. Een uh, sterke invloed uh, uitoefende. Hm. We gaan het er uh, straks nog uh, verder over hebben. Inmiddels is het uh, half acht. Tijd voor een overzicht van het nieuws, gelezen door Lieslo Thomas. Radio 1 Het NOS-journaal.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 Als u net inschakelt, um, een hele goede morgen en fijn dat u luistert. Ik praat met Dick Woudenberg, geboren in een NSB-gezin. En um, in het eerste half uur hebben we het gehad over um, hoe dat gezin bij die NSB terecht is gekomen. En hoe het hen, um, de, de, um, um, hoe het hen verging aan het begin van die oorlog. Um, meneer Woudenberg, we hadden het net over die periode dat u bij de Rijksschule zat. En hoe u Hitler adoreerde. Hoe dacht u over Joden? Um, het kwam nauwelijks ter sprake, dat zal je verwonderen. Uh, en dat, dat was een theoretisch denken eigenlijk. Ik had voor mijn leven, behalve twee tantes voor mij, waren Joods... die uh, gewone tantes waren en die ik erg aardig vond... Uh, er werd theoretisch over gesproken... En uh, wij vonden het ook uh, langzamerhand steeds meer beïnvloed. Vanzelfsprekend dat die Joden uit uh, de volksgemeenschap, zoals ze toen heette, verwijderd moesten worden. En we waren ervan overtuigd dat die uh, uh, naar Madagaskar zouden, uit, uh, zouden uitverwezen worden. of naar een ander verland. Guyana is ook genoemd. Uh, wij hadden er geen idee van dat die in concentratiekampen terechtkwamen. Later werd nog wel gezegd. Dat ze naar werkkamp gingen, omdat wij ook wel begrepen dat er op dat moment niemand meer uit Europa kon emigreren. Maar u vond het. Er kwam niet bij u of bij uw klasgenoten op dat, dat, dat het niet oké okay was hoe uh, er nee, over Joden gesproken werd. Dat is het kenmerk van, van zo'n <coughs> geïsoleerde opvoeding dat uh, er uiteraard ook geen kritiek mogelijk is. Ten eerste wordt het materiaal niet aangeleverd. Je hoort geen mensen die een kritisch woord spreken. Het was zelfs een beetje not done om kritiek uit te oefenen. Dan was je niet helemaal uh, uh, zuiver op de gaten. Dus wij deden ook ons best om, uh, om ons in partijtermen uit te drukken. Dan um, verliest Duis Duitsland de oorlog. Capituleert. Ehm... Um, um... En u komt in een, in een krijgsgevangenkamp terecht. Ja. Dat moet een enorme uh, overgang geweest zijn voor de 16-jarige uh, Dick die u inmiddels was. Ja, want uh, een paar weken daarvoor zaten we nog nou, onrustig op school. De school was natuurlijk ook weer steeds gevlucht. Die zat toen in het noorden van Duitsland, Schleswig-Holstein. En uh, vandaag kwam, uh, kwam mijn klas uh, nog in schooluniform. in dat krijgsoevangenkamp kamp terecht. En daar, ja, daar verzoop je. Ik, ik heb nooit geweten hoe groot het kamp was en hoeveel mensen erin gezeten. Alle nationaliteiten zaten door, te, door elkaar heen. Was u bang toen? Uh, niet bang, maar wel steeds wanhopiger. En je vroeg je af hoe dat verder moest. En doordat er ook, ook daar kwam geen informatie binnen, er waren geen Kranten en uh, Wat we nu hebben als tele, uh, telefoon en uh, radio was er uiteraard niet. Hier en daar kwamen de geruchten binnen en die uh, weigerden wij te geloven. <coughs> uh, geruchten? Uh, het, huh? Geruchten over? Geruchten over uh, um, dat er mensen uit Nederland gedeporteerd waren, dat ze mishandeld waren. Dat ze uh, in kampen waren opgesloten, dat ze gedwongen waren voor de Duitsers te werken als uh, hoe heet zoiets? Uh, uh, dwangarbeider. dwangarbeider, ja. Maar uh, we konden het ook nergens verifiëren. Er was ook niemand aan wie het vragen kon. En er was ook niemand die daar rustige oordelen over had. Omdat eigenlijk alle mensen om ons heen, dat waren over het algemeen redelijk eenvoudige lieden, want Gewone soldaten. En daar is op zichzelf niks mee. Maar daar zaten dus geen uh, wat beschouwender mensen tussen. Die zeiden, jongens, het zit zo in elkaar. Die waren er eenvoudig niet. Dus we waren aan, aan, aan verwarring en wanhoop. En later aan een soort apathie prijsgegeven. En op welk moment um, krijgt u door dat u onderdeel bent geweest van iets vreselijks. Ja, uh, uh, in dat uh, kruisgevangenenkamp, daar is steeds reorganisatie reorganisatie. Ten slotte alle Nederlanders bij elkaar... En eh, wij werden toen eh, eind augustus naar het kamp Vught gebracht. En in dat kamp Vught, een interneringskamp dus weer... Eh, niet weer, maar toen pas een interneringskamp... daar eh, kregen we informatie en ons, we waren een beetje uitgedund. We waren ook mensen gevlucht en, eh, en op een andere manier eh, uit onze klas verdwenen. We waren met een man of zes nog over... Daar werd mij duidelijk. Door ook door de uh, betrouwbare informatie. Dat je hoe is het mogelijk dat dit gebeurd is? En, uh, het, de, en ik herinner me ook de, de golf van, ja, van, van, van schaamte die door me heen ging dat ik me realiseerde dat ik daar onderdeel van was geweest. En als het nog even langer duur had geweest... dat ik dan ook een verantwoordelijk onderdeel daarin was geworden. Dat was niet te vermijden geweest, dacht ik toen. En uh, iemand die later tegen zei, je had toch nee kunnen zeggen... dan zei ik, ja, dat had gekund. Maar dat het kwam in, het, in, in de attitude niet voor. Dat, uh, die houding kenden we niet. U realiseerde zich dat u dader zou zijn geworden... Jawel, ja. ja, en dat is een heel verlammende gedachte geweest. Ja. Hoe. Dat is dan kort na de, de tijd. dat u nog dacht dat Hitler een kindervriend was. en een dierenvriend. Ja, het was voor ons natuurlijk. Uh, uh, we hebben nog uh, zijn verjaardag 20. Uh, april uh, mogen vieren op school. Met toespraken en uh, nog, nog hier en daar waanzin dat er toch nog een overwinning zou komen. Hoe dat in godsnaam mogelijk is dat de mensen, uh, onze docenten, dat uh, durfden vertellen. Dat begrijp je ook niet, maar uh, het werd nog wel verteld. Dus dat was nog op 20 april geweest en ik meen dat hij uh, eind april uh, zelfmoord heeft gepleegd. En. Hoe, hoe, want het, realiseer je dan op dat moment dat die man een monster was? Of een, uh... Nee hoor, op dat moment niet. Het is pas in Vught gebeurd. Ja, dat, dat de... bedoel ik in Vught. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja en dat, dat is ook niet op één dag. Maar er, er komt natuurlijk steeds informatie bij. En ik heb er eh, misschien toch wel wat langer over gedaan dan een paar weken. Om eh, te wennen aan dat beeld dat dat zo was. De, u had het net over, over de schaamte die u voelde. Ja. Um, hoe verhoudt dat gevoel zich tot je eigen vader... die een, een belangrijke man is geweest in zo'n regime. Ja, ja. Dat, dat is uh, ook een heel proces uiteraard. <kliek> en uh, eerst ook een teleurstelling van uh, hoe... hoe? Hoe heb je dat nou vol kunnen houden? Oh, vrouw, oh, vrij snel dacht ik, ja, dat je NSB'er bent geworden, dat snap ik wel. Maar dat je er bent gebleven, snap ik niet. En later heb ik ook wel weer begrepen, als je er wat langer over nadenkt... en toen heb ik mijn vader uiteraard ook weer gesproken... dat dat uh, allemaal niet zo makkelijk was. En dat ook hij in de, in de gevangenschap van zijn denken was uh, opgenomen. Uh, uh, heeft u het hem vergeven? Uh, ja, ik vind niet... Uh, dat is misschien een, een religieuze gedachte van mij... dat kinderen hun, hun ouders moeten vergeven. Uh, maar ik heb hem nooit verlogen. En, en loyaliteit naar hem heb ik altijd gehad. En ik heb ook nooit een kwaad woord over mijn ouders willen horen... Ik voelde me te zeer met hen verbonden. Maar zelf... achteraf zie ik natuurlijk wel wat een, een kwalijke invloed dat heeft gehad. Heeft u zelf uw vader wel, wel ter verantwoording geroepen? Ja, dat wel. Maar misschien dat ik daar niet moedig genoeg in was. Hij was wel bespraakt en ook uh, goed belezen. Hij had daar uh, verklaringen voor. En uh, nu ik ouder ben... Uh, zou ik dat duidelijker met hem kunnen bespreken. Maar in, de, in mijn twintige jaren en zo... had ik daar nog niet de juiste woorden voor. En hij had ze wel. Um, we hebben in um, uh, dit programma altijd uh, een dichter bij de dag. En op zondag een dichter bij de zondag. En uh, vandaag is dat uh, uh, Paul Borgheven. En die heeft een gedicht geschreven. Dichter bij de zondag. Herkenning voor Dick Foudenberg. Voor die foto was geen plaats aan de wand. De man in het uniform dat had verloren, keek nog steeds trots. Wilde niet horen. Lag hulpeloos in de weifelende hand. Die ook van hemzelf had kunnen zijn. De geschiedenis had haar gelijk gekregen. Wist feilloos juist en fout af te wegen... Een mens niet zwaarder dan papier, maar klein. Even zwart-wit als de wereld toen was. Waarom had die man dit aangetrokken? Een cirkels kostuum van een held op sokken? Een wond die maar heel langzaam genas. En elk letsel vergaat dan wel in de tijd. De giftige damp in lucht opgestegen. De foto heeft toch enkel steeds gezwegen... Gebrek aan woorden. Nooit een stem van spijt. Maar wat de tweede man in het portret zag, was bekend. Zonder hij het uit kon leggen. Of een andere stem hoorde zeggen... dat alles tot slot goed komen mag. Paul Borgheven en zijn ja. gedicht. Ja. Wat vond u ervan? Uh... Nou, ik hoor vooral de laatste zin uh, dat alles uh, goed gekomen was. Dat, uh, uh, dat zit iets. Uh, in de sfeer is misschien iets anders dan nu in eerste instantie. Ik zou het nog een keer moeten horen. Hoorde dat uh, uh, bij alle verwarring die er is geweest in die jaren, dat is vooral in het jaar 45, dat ik in, in die kampen zat, uh, ik op een gegeven moment een. Een, laten we zeggen, een helder ogenblik kreeg dat ik de dwazin plotseling zag en dat er ook een stem sprak en toch is alles goed niet komt alles goed, nee die stem zei is alles goed een stem van boven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 goes away in the end and you could have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 And you could. Johnny Cash en de kenners uh, hebben dat natuurlijk aan dat uh, markante stemgeluid gehoord. Dick Woudenberg is onze gast uh, vandaag bij Dit is de Zondag. Hij groeide op in een uh, NSB-gezin en dat tekende zijn leven. Meneer Woudenberg, we maken even een, um, een stap naar het nu. Um, over uh, enkele dagen is het 4 mei. Dan uh, herdenken we de doden van uh, met name die Tweede Wereldoorlog. Is dat een uh, confronterende dag voor u? Uh, niet meer. Uh, vroeger wel, toen ik uh, uh, zo in de vijftiger jaren, uh, omdat het dan uh, weer duidelijk erin priemt, jij bent fout en de anderen waren goed. Uh, de, de sfeer in dit land is uh, totaal veranderd en ik voel mij niet meer fout en ik word ook door vrijwel iedereen geaccepteerd. D dus uh, confronterend is dat niet meer. Ik, ik zal daar niet heen gaan, omdat ik dan toch het gevoel heb... daar hoor ik niet bij. Nee? Nee, nee ik kan daar nog niet. Uh, het is uh, toch een speciaal gebeuren. Uh, dat, uh, ik denk ook aan het gedicht wat hij uh, ook geschreven heeft... Waarom mag die jongen dat daar nou niet voorlezen? Dat heb ik me de hele week uh, afgevraagd. En ik dacht ook dat, dat wil ik met Dick Woudenberg bespreken. Want oh. snapt u dat? Um, ja, ik snap het. En het zal iedereen verwonderen. Dan zeg ik ook, oh god, wat jammer. Dit heel zuivere gedicht. Helder geschreven. Ook uh, literair. De moeite waard. Is, het is niet het moment. Niet de plaats om het daar te lezen. Ik vergelijk het met, uh, uh, met kerstnacht. Dan zitten de kerken vol. En voor driekwart met mensen die er nooit komen. Maar die komen er wel om uit een bepaalde nostalgie... Die willen, uh, ze komen er in ieder geval met heel eerlijke bedoelingen. Mm -hmm. en, uh, en die zullen wel verschillend zijn. Maar wat ze willen krijgen is troost en een... Uh, en gesteund worden in het gevoel, dit is kerstmis. Zo komen ook op de Dam de mensen eh, over het algemeen... nog uit de nostalgie, denk ik. En willen het verhaal horen zoals dat lang verteld is. Namelijk, Nederland... Aangevallen, onverhoeds. En het Nederlandse volk stond als één man, als helden tegenover de Duitsers. En dat was goed en fout. En dat verhaal staat al lang niet meer. Ja, u schetst het nu al, ja, Ik maak het toch even. Als je, zoals je ook in, bij die kerstnacht. moet je niet gaan aankomen. met uh, of Jezus wel of niet uh, aan het kruis gestorven is. of Maria wel of niet maagdelijk uh, een kind gebaard heeft. Uh, daar hebben uh, de mensen op dat moment geen boodschap aan. Die willen die kerstnacht in. Zo willen mensen uh, bij de uh, herdenking. de herdenking beleven. en worden gestoord door bijkomende gedachten. Aan de andere kant, er gebeurt op het gebied... wat deze ook verricht al zo ontzaggelijk veel... dat ik het in dit geval met het Auschwitz-comité eens ben. Er is plaats genoeg om de daders te herkennen. Dat is niet handig om het daar te doen. Ja, u, u schetst wat er aan de hand is. Maar um, um, ik vind het moeilijk om vast te stellen of u het ermee... Eens bent. U zegt dat u het eens bent met, met het Auschwitz-comité voor die beslissing. Maar ik hoor in de toon waarop u um, schetst hoe zo'n uh, hoe, hoe zo herdenking gaat... en waarom die mensen daar zitten. Toch ja. ook een ondertoon van, van dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn. Daar uh, zou een oordeel in zitten. En dat heb ik niet over. Het is zoals het is. En het, uh, het gaat nog door, net zoals die kerst nog doorgaat... met mensen die eigenlijk nauwelijks weten waar het over gaat. Want een groot deel die, die weet nauwelijks op welk moment de oorlog begon... en hoe het in elkaar zit. Ja. Maar de sfeer is heel aantrekkelijk. En mensen komen er toch met, uh, t, uh, t, met een goede bedoeling. En dat heeft iets met saamhorigheid te maken. Ik weet het niet precies. En als je naar mij vraagt, uh, wil je erbij horen? Nee, in die saamhorigheid voel ik niet mee. En dat, uh, maar dat, wat zal ik hier zitten oorakelen? Die uh, herdenkingen houden natuurlijk op een bepaald moment op. En ik vermoed, maar wie ben ik? Op het moment dat de koningin afstand doet en be, de, die nieuwe koning krijgt, die, uh, hier krijgen, die lang niet de invloed heeft en in de uitstraling van zijn moeder, dan zal dat allemaal behoorlijk veranderen. Ja, denkt u? Ik denk het wel. Um. Wat herdenkt u ook nog iets op die dag? Oh, jawel. Ik herdenk dagelijks bij wijze van spreken. Maar op die dag uh, nou zit ik toch wel even in, met, in mijn eigen binnenkamer. Het is een, een dag waarvan ik de sfeer wel voel... maar dan mag ik uh, mijn eigen doden herdenken. En doe dat ook. Dat doe ik trouwens niet alleen op 4 mei, maar eigenlijk dagelijks. En kijkt u dan ook naar de, naar de tv-uitzending van de Nationale Herdenking? Jawel, jawel, jawel. Absoluut wel. Ik vind het aangrijpend. Maar het is dubbel voor mij. Aangrijpend. Maar hoor er niet bij. Um, u heeft vaak uh, dingen gezegd over uh, het wij- en zij-denken. Ja. Waar, waarmee u geïnfecteerd werd op ja. die reichsjoelen. Ja. Uh, u heeft ook veel gesproken over, uh, in andere interviews... over het wij-zij-denken uh, van nu. Ja. Als u dat zo beziet, is dat iets wat u, waar u dan uh, uh, angst voor voelt of bezorgdheid? Bezorgdheid, en het, het is het thema van mijn leven. En uh, ik begrijp ook wel dat het in één generatie niet gerealiseerd kan worden. Die wandeling van wij-zij denken naar, laten we gewoon zeggen... Er zijn mooiere woorden voor, maar begrijpelijker naar saamhorigheidsdenken. Zorgen voor elkaar, verantwoordelijk voor elkaar. Uh, dat zal nog wel even duren. En we hebben nu ook een enorme opleving in het uh, wij beter dan jullie daar. En sommige mensen zijn hier niet welkom. En dat stuit mij zeer tegen de borst. Nou, de, de, u heeft aan het begin van uw leven meegemaakt hoe vreselijk dat ja. uh, kan zijn. Ja. Uh, dan doet u uh, een heel lang leven eraan om in het reinen te komen... met waar u zelf onderdeel van bent geweest. En vervolgens uh, in een samenleving te werken aan, aan, een, aan een wereld waarin dat er niet is. U bent nu 84, bent u niet... Heel teleurgesteld dat we eh, eigenlijk nu zoveel langer nog steeds in dat soort patronen denken. Uh, ja, jammer wel. Jammer wel. En als ik door de wereld kijk uh, hoeveel wij-zij-denken er nog is, dan is dat heel bedroevend. Maar ik uh, ben ervan overtuigd dat het, uh, het uh, samenhorigheidsdenken steeds meer... Uh, bezit van ons neemt een deel van ons leven gaat uitmaken... al was het alleen maar een, uit praktische overwegingen. Bijvoorbeeld een EU vind ik toch al een samenhorigheidsdenken, maar wat moeten we ervoor worstelen om het uh, voor elkaar te krijgen? Maar uh, wij, de meeste mensen, en ik noem dat uh, weldenkende mensen... die zien in dat dit een... Uh, uh, economisch en politiek niet te vermijden ontwikkeling is. Maar het is ook een ontwikkeling naar saamhorigheidsdenken. Hmm. En u gelooft niet dat dat uh, alleen een, een vernislaagje is? Dat zodra het ingewikkeld wordt, zodra het moeilijk wordt... zodra we geen geld meer verdienen... Uh, uh, zodra we, uh, het, uh, het leven een wat uh, hobbeligere route krijgt... dat we heel snel weer terugvallen in, uh, in hij, wij... Uh, persoonlijk in dat denken wel, ja. ja het uh, vereist natuurlijk uh, enige uh, bes, uh, uh, beslistheid om dit te denken. Je moet het, uh, die gedachte je wel eigen maken. En weten dat het niet een verhaal is waar je over moet praten. Maar dat het ook dagelijks gerealiseerd zou moeten worden. En eerst maar individueel. En ik zie heel veel mensen om me heen die op die manier bezig zijn. dat maakt me bepaald optimistisch. Dick Woudenberg, dank u wel voor het afgelopen uur en dat u uw verhaal wilde vertellen. Uh, u, we hebben ook een, um, een gastenboek uh, bij Dit is de Zondag. Daar zijn we nu niet aan toegekomen, maar de luisteraars die daar be belangstelling voor hebben... Die kunnen daarvoor naar de website eo.nl slash zondag. Um, um, Volgens mij zijn we hiermee aan het einde gekomen van uh, uh, deze aflevering van Dit is de Zondag. We gaan nog even luisteren naar Menno of Je nee, Janine, Janine van Vroege Vogels. Die hoort mij als ja, het goed goedemorgen. is. Goedemorgen, wij Hallo. zitten er al klaar voor hoor. Hier Wat in het gaan jullie kapitol. doen? Wat gaan we doen? We gaan onder andere praten met een natuurfotograaf. Een jonkie is het 24, is hij pas nu al een prestigieuze prijs gewonnen... van de National Geographic. Hij is op zoek gegaan in de Grote Oceaan naar een speld in een hooiberg. Hm. Namelijk naar het beest wat we nu gaan horen. Daar is hij naar nou op zoek gegaan. Dit beest miste... Nou, ik hoor hem helemaal niet. Oh, kijk, Menno doet even een zeer overtuigende imitatie. En dit is hem echt. Dat en meer, zometeen bij Vroege Vogels. Zo klinkt het Griekse bergdorp Anopedina...